Zes uur. De Radio 1 Sportszone. Lucera Carrasso en Tom van Heck. Al dan niet net binnen het uur gaat Teun Mulder ook op jacht... naar een medaille ergens rond de klok van zeven. net voor of na het We hopen ook Epke Zonderland te horen met zijn eerste reactie op zijn gouden medaille. Kijk ook natuurlijk naar het laatste beursnieuws en ander nieuws uit de wereld. Nu eerst het NOS nieuws van zes uur, gelezen door Jobboot. Turner Epke Zonderland heeft op de Olympische Spelen in Londen goud veroverd op de rekstok. Het is voor het eerst dat Nederland bij het turnen een medaille wint. Zonderland turnde een nagenoeg foutloze oefening, inclusief drie vluchtelementen achter elkaar. Zag ook tv-commentator Hans van Zetten. En dan is alles beslissend, nu de afsprong, de afsprong, dubbel salto, de flying depthman. En Hij staat, hij staat, het is ongekend. Epke Zonderland heeft hier de oefening van zijn leven gedurpt. Hij staat en hij heeft dus iedereen en ik sta ook. Ik ga helemaal uit mijn dak. Het is ongelooflijk wat Epke Zonderland hier laat zien. Zonderland dankte de winst aan de hoge moeilijkheidsgraad van zijn oefening... waardoor hij meer punten haalde dan zijn tegenstanders. Het zilver was voor Duitsland, brons ging naar China. Premier Rutte noemde het behalen van de gouden medaille een fabelachtige prestatie. Ook de dressuurploeg was vanmiddag succesvol. Nederland haalde in de landenwedstrijd een bronzen medaille... achter Groot-Brittannië en Duitsland. Den Bosch maakt zich op voor de eerste huldiging... van het Nederlands Olympisch Team. Maandag, een dag na de sluiting van de Olympische Spelen... reizen de Nederlanders per trein van Londen naar Den Bosch. Dinsdag worden de sporters in Den Haag ontvangen door premier Rutte. En in december volgt nog een huldiging bij koningin Beatrix. De Nederlandse diplomaat Maurits Jochems is benoemd tot de hoogste burgervertegenwoordiger van de NAVO in Afghanistan. Als hoogste NAVO-gezant zal Jochems in Afghanistan contacten onderhouden met de Afghaanse regering en met internationale organisaties. Jochems heeft deze functie in 2008 tijdelijk ook al gevervuld. Drie leidinggevenden van een Limburgse champignonkwekerij zijn opgepakt, wegens uitbuiting en valsheid in geschriften. Justitie vermoedt dat honderden champignonplukkers onder erbarmelijke omstandigheden bij het bedrijf PrimeChamp werkten. Wij denken dat eh, bij die champignonkwekerij werknemsters uit Polen werden uitgebuit, wat er dan met name uit bestond dat ze hele lange werkdagen moesten maken, vrijwel geen vrije dagen kregen en daar fors voor werden onderbetaald. En verder moesten de Poolse vrouwen verplicht een deel van hun loon inleveren... in ruil voor onderdak, eten en verzekeringen. De opgepakte leidinggevende zijn twee Poolse vrouwen en een Nederlandse man. De directie van PrimeChamp is niet aangehouden. De Wageningen Universiteit vraagt mensen rattenkeutels op te sturen. De universiteit onderzoekt de resistentie van bruine ratten tegen rattengif. Volgens de onderzoekers zijn wilde bruine ratten, ook wel rioolratten genoemd... steeds beter bestand tegen het bestaande rattengif. En dat is gevaarlijk omdat ze ziekte overbrengen zoals de ziekte van Weil. Door de gegevens over resistente ratten te koppelen aan het adres waar ze zijn gevonden... kan meer duidelijk worden over de verspreiding van de resistente ratten. De Amerikaanse componist Marvin Hamlisch is overleden. Hij componeerde de muziek voor tientallen musicals en films... waaronder The Chorus Line, The Sting en Sophie's Choice. Hamlisch won onder meer drie Oscars. Ook de muziek voor de James Bond-film The Spy Who Loved Me... is van de hand van Hamlisch. Het leverde hem een Oscar-nominatie op voor beste originele soundtrack. Hamlisch was 68 jaar. Het weer alleen langs de kust nog kans op een bui. Verder is het droog. Morgen overwegend zonnig met af en toe een bui. Het wordt dan 19 graden op de wadden tot 23 in het zuidoosten van het land. De dagen daarna droog, zonnig en hogere temperaturen. AWB-verkeersinformatie. Er staat in totaal 40 kilometer file. De meeste files staan in de regio Utrecht. De A12 van Utrecht naar Arnhem is dicht tussen Knoopertgrijshoort en Arnhem Noord. Het komt er al ongeluk met een vrachtwagen. Er staat 6 kilometer file. Op de A27, Gorkum, richting Utrecht, staat tussen Lexmond en Nieuwegein 8 kilometer. En dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Kijk op steunemma.nl. Robert ten Brink. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, morgen begint misschien wel het mooiste atletieke onderdeel... de teamkamp. En we gaan erover praten met atletiekcoach Bert Vreeswijk. We nemen ook het financiële nieuws door, komend half uur. Maar eerst gaan we natuurlijk weer uh, baanwielrennen. Ik zeg af en toe fietsen, Sebastian Timmerman. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Teck en Lucella Carrasso. Want, Sebastian, we hebben een, Nederlandse, een Nederlander in de finale... en we hebben nog een Nederlandse, maar die gaat wel een mooie placering halen... maar geen medaille, Nee, uh, vooral door de mislukte puntenkoers van gisteren. Kan Kirsten Wild. Uh, kon ze eigenlijk gisteravond al een medaille uit de hoofd zetten. Daar ging het helemaal mis. Werd 16 ze zestiende slechts in een veld van 18 dames. Maar ik moet eerlijk zeggen, ze staat trouwens nu zesde. Het laatste onderdeel is begonnen. De, uh, twee, de 500 meter moet ik zeggen. Twee rondjes dus met staande start. Dat is nog eens extra lastig. Ik moet zeggen, als je kijkt hoe het uh, toernooi zich daarna heeft ontwikkeld. Dat Omnium, dat zeskamp. Denk ik eerlijk gezegd niet dat als uh, uh, dat wild in de medailles was gevallen. Uh, wanneer ze bijvoorbeeld de puntenkoers had gewonnen. Ik denk dat ze, dat ze dan zo rond plaats vier terecht was gekomen. Want uh, de top drie, Hemmer, Trott en Edmussen stijgt toch wel behoorlijk uh, ver boven uh, de rest. Uit. Maar goed, jammer van die puntenkoers. Kirsten Wild kan dadelijk in een duel met Jolien doren op die 500 meter nog gaan proberen om van 6 naar 5 te komen. Ik denk niet dat er meer in zit. De strijd om het goud gaat tussen Sarah Hammer en Laura Swat Sarah Hammer komt uit Amerika. Is een ervaren dame van 29 jaar. Laura Swat is een jonkie van 20. Werd al Olympisch kampioen met de Britse ploegenachtervolging. En kan dus strakjes haar tweede goud gaan balen als ze niet te veel punten verliest. Of trouwens, ze moet twee punten goed Maken, twee klasseringen goed maken op die serwermer. Op het afsluitende onderdeel de 500 meter met staande start. Een uur geleden ging het dak eraf in de turnhal. En hier ook zo ongeveer, want Epke Zonderland won goud. Sindsdien zijn glimlach niet meer van zijn gezicht geweest. Edwin Cornelissen ving hem daarna op. Waar sta je dan als Olympisch kampioen? En hoe is dat? Ja, niet te bevatten eigenlijk. Nee, het is echt uh, ongelooflijk. Ik heb uh, sowieso heel erg gefocust op, op mijn... Uh, om mijn eigen dingen En ook de laatste uh, weken hier uh, ja, gewoon alleen maar bezig geweest met die, uh, die oefening van jezelf. En, uh, Totaal afgesloten eigenlijk. Ja, ja want ik, uh, je weet gewoon uit uh, ervaring van andere grote toernooien dat, uh, dat het uh, de grootste vijand is denk ik afleiding op het moment uh, dat je oefening moet doen. En uh, je wil eigenlijk alleen daarmee bezig zijn. En dat is natuurlijk hartstikke lastig helemaal op zo'n uh, zo evenement. Maar ja, dan komt de dag zelf hè. Dan kom je die hal binnen. Ja, dat is even wat anders, ja. Ik had uh, echt, uh, echt een topgevoel eigenlijk de laatste week. En, uh, het ging, de training ging echt super en uh, ja, de oefeningen die, uh, ja, die, uh, die lukten gewoon allemaal. Dus uh, ik was eigenlijk uh, redelijk zelfverzekerd, maar ja, dan moet je het hier even doen. En, uh, ja, er dan... stonden al wat hoge scores hè? Ja, ik, ik, ik wist dat het goed ging. Alleen uh, ik, ja, ik heb echt geen één oefening gezien en uh, geprobeerd echt, uh, alleen maar met mezelf bezig te zijn. En dat was ook gewoon uh, het gevoel wat ik had na die afsprong. Gewoon de blijdschap dat ik mijn eigen oefeningen goed heb gedaan. En je hebt bewust afgesloten en, uh, van de rest dus eigenlijk? Ja, ja, ja want het, ja, tuurlijk, het, het is, je moet gewoon zo goed timen. Dus el, ja, elke afleiding is, uh, kan finesse zijn. Dus uh, ja, dat, ik, wist, ik wist dat ik gewoon heel dicht bij mezelf moest blijven. En, uh, nou, dat is goed genoeg gelukt in ieder geval. En toen zag je na je oefening die nummer 1 staan en toen dacht jij? Ja, gewoon yes. Het uh, doel, uh, doel bereikt natuurlijk. Het is, uh, het is natuurlijk lastig. als je, je hebt uiteindelijk een keuze gemaakt voor een bepaalde oefening. en uh, Ik had een heel goed gevoel bij, maar het is de, ja, natuurlijk ook een gok. Je weet nooit wat de rest gaat doen en ja, wat voor score je moet gaan neerzetten. Maar uh, ja, ik heb, uh, ik heb hiervoor gekozen en ik ben er uh, vol voor gegaan. En uiteindelijk uh, leeft het goud op. Dus uh, ja, super blij dat het uh, uiteindelijk zo is gelopen. Zonderland uit Friesland. Windgoud voor Nederland. En uh, heeft heel veel fans, een heleboel fanatieke fans. Overal doken ze op, maar de meest fanatieke misschien wel... op het zomerkamp van de Gymnastieke in Be Beekbergen. Zo'n 300 kinderen volgden daar namelijk in een feesttent... de oefening van Zonderland en waren nauwelijks te temmen. Constateerde ook de enige volwassenen... Die die was, de Unie ...heeft een feesttent waar de wedstrijd wordt gevolgd. En nog voor die überhaupt begint zit de stemming er al prima in. Ebke zijn tegenstanders worden uitgevoerd. kan het beter! Epke kan het beter! En dan is Epke aan de beurt. Meneer van Kuilenburg, van de landelijke turngroep Heren... ...kent hem al heel lang. Hij kromt zijn tenen. Hij weet ook alles van jureren. Dus hij ziet of het goed of slecht gaat. Als Epke aan de beurt is, worden ze uitzinnig. Het gaat vooral om de vluchtelementen, de drie salto's die hij zou uitvoeren. En daar gaat hij nu de aanvang voor maken. Daar komt de eerste. Ja, een heel apart gevoel, want uh, in de Gymnastiekbond en uh, voor heel uh, Turnen in Nederland gebeurt hier iets heel unieks. Ik bedoel, ik zit zelf 57 jaar in het turnen, maar ik heb dit niet meegemaakt. Deze euforie ook niet. En die uh, zal voorlopig denk ik ook wel niet ophouden, want uh, het is natuurlijk het feestje hier en het feestje daar, maar natuurlijk ook het feestje als hij thuis komt. En, uh, dit kan voor ons als Gymnastiekbond een enorme betekenis hebben... want uh, uh, zijn broekbeeld dat is nu ja, misschien wel een beetje een standbeeld geworden... en in dat opzicht bekeken geeft het aan de turnsport en niet alleen voor de wedstrijdsport... maar aan iedereen die iets met turnen te doen heeft, het maakt niet uit welke discipline... geeft dit een uh, enorme kick en uh, ja, een onbeschrijfelijk mooi gevoel. Wat mij betreft... Uh, als uh, echte turn van uh, Het mooiste wat ik heb meegemaakt. Uh, in alle jaren die er tot dusver in dat Turner bezig ben geweest. Epke, epke, en zo zal het vanavond met zijn huldiging in het Holland House ook ongetwijfeld ja, hier ook het klinken. Wel. Dan gaan we naar uh, het baanwielrennen. Omnium bij de vrouwen, Sebastian Timmerman. Hadden we maar een ebke op de wielenbaan, want uh, dat missen we toch wel een beetje. Maar goed, Ter Mulden natuurlijk op, uh, in de, op de keirin straks in de finale. Kan nog een medaille gaan behalen, Kirsten Wild. Er moeten wonderen gebeuren, wilt, willen voor haar nog een uh, medaille inzitten op het uh, Omnium. De zeskant dus, het onderdeel uh, speciaal daarvoor stapte Kirsten Wild uh, van de weg over naar de baan. Of beter gezegd ging ze de baan met de weg combineren, want ze is gewoon doorgereden op de weg. Grote koersen gewonnen in haar carrière als uh, wegrenster, 30 jaar is ze rijdt voor de ploeg van Leontien van Moorsel. Won uh, klassiekers, won ritten in de ronde van Italië. Nederlandse titel op de baan, ik ben uh, benieuwd of ze... Zich blijft toeleggen ook op de baan. Nu ze uh, buiten de medailles blijft op het Omnium. En het ook met de vrouwen en achtervolging niet is gelukt om een medaille te behalen op de Olympische Spelen. Of dat Kirsten Wild zegt, ik ga me de komende jaren eerst weer 100% richten op de weg. Ze staat klaar in het startblok voor haar laatste onderdeel. Haar minste onderdeel, die 500 meter. Dus met staande start. Je moet het maar kunnen. Dat achterwiel staat vast in het starthok. Uh, uh, en precies op het moment dat uh, de klok afgeteld is. De klok op nul staat. Dan laat dat uh, greepje, laat losgaat de tijd lopen. En dan pas moet je die hele zware versnelling op gang zien te trekken. Daar gaat, het, uh, daar gaat Kirsten Wild. Daar is uh, het startblok los. Heeft het startblok losgelaten. Robert Slippers rent nog eventjes met haar mee. Als Kirsten Wild vertrokken is dus tegen Jolien Doren. De dame uit België, de jonge dame uit België die vijfde staat in het algemeen klassement. En beter op gang komt. Iets sneller bij de eerste halve ronde is dan uh, Kirsten Wild als Wild. Twee posities zijn maar goed maakt op Doren. Dan kan ze haar nog voorbij in het algemeen klassement. Maar dat moet Wild gewoon dan gaan doen in de laatste ronde. Want voorlopig ligt uh, Doren voor. Na anderhalve ronde ligt ze dat nog steeds. Wordt het uh, Kirsten Wild? Kan ze in die laatste halve ronde in ieder geval nog terugkomen? En wat wordt daar tijd? Nee Doren wint ruim van Kirsten Wild. Die nu al slechts elfde wordt. En dan misschien nog wel ietsje gaat zakken. Zelfs in het algemeen klassement. Kirsten Wild zal niet met een lekker gevoel de wielenbaan verlaten. Want het Omnium viel voor haar toch tegen. Dagelijks rond deze Tijd kijken wij ook even naar de beurs. En vandaag kwam het nieuws dat de Duitse economie kraakt. Orders voor fabrieken zijn twee keer zo hard gedaald dan verdacht, ver, verdacht. Gedag natuurlijk. Dat is een tegenvaller voor de motor van de Europese economie. En u weet het wel, als het in Duitsland minder gaat... dan treft dat zeker ook onze economie. Ga erover praten met Philip Marij, econoom bij de Rabobank. Goedenavond. Meneer Marij, ja. Ja, goedenavond. Sorry. Um, de eerste vraag is natuurlijk welke bedrijven, bedrijfstakken, doen het in Duitsland dan ook minder goed dan gedacht? Nou, eigenlijk zagen we een krimp in alle bedrijfstakken, ja, behalve de auto-industrie. Maar ja, goed, die hebben in mei al een grote klap gehad. En vandaar is dus ook dat de winsten in de auto-industrie in het tweede kwartaal heel toe afgenomen zijn. En dat ja, is eigenlijk voor een aantal. En dan leerden wij altijd dat als het in Duitsland niet goed gaat... dat wij dat dan ook meteen zelf gaan terugvinden in onze eigen economie. Dat zit allemaal in die, in die export waar we zo afhankelijk van zijn? Ja, hij zag vanmorgen even de DSM de kwartaalcijfers gepresenteerd. En ja, die liet ook weten veel last te hebben van de krimpende eurozone-economie. Maar het geldt ook voor de Nederlandse industrie in het algemeen. En vandaag werden ook de industriële productiecijfers van Nederland bekend. En ja, opnieuw de industriële productie gekrompen. Voor de, voor de derde maand op rij. Dus ja, vandaar dat we ook verwachten dat de economie als geheel weer gekrompen is in het tweede kwartaal. Nou uh, zei de DSM-topman bij het bekendmaken van die cijfers, Fijke Siebersma, dat de Europese politici gebrek aan daadkracht wordt verweten in de aanbank van de eurocrisis. En hij zegt, daarom duurt het allemaal veel langer dan nodig. Deelt u die mee? Ja, je ziet eigenlijk wel op dit moment zijn de beurzen in een goede stemming. Omdat de ECB plan heeft om in te grijpen. Maar ja, de schade aan de reële economie is, is inmiddels al aangericht. En we zakken gewoon weg in een recessie als eurozone. En zou ook vandaag dat bijvoorbeeld de Italiaanse economie opnieuw gekompen is En dat maakt de problemen voor dat land ook alleen maar groter. En dan zou je denken, ik uh, werp een blikje op de beurzen en wat zie ik dan, in ieder geval bij de AIX, een procent omhoog. Kunt u ja. mij dat verklaren met al dit slechte nieuws? Nou, ja, dat is gewoon ja, de, de, de economische, het economische nieuws is eigenlijk zo slecht dat het gewoon duidelijk is dat centrale banken, zowel de ECB als de FED, weer gaan ingrijpen. En daar putten beleggers weer hoop uit en dat, ja, dat is paradoxaal, maar zo werkt het helaas wel. En als die maatregelen dan komen, dan gaat het weer omlaag. Want dan hadden we het al verwerkt in de cijfers. Kunnen we dat vast afspreken? Nou ja, wat je eigenlijk ziet, ook dat die maatregelen uiteindelijk vaak maar heel, heel kort effect hebben. En uiteindelijk zakt de zaak weer weg. En dat heeft te maken met het feit dat ja, de echte problemen nog steeds niet zijn opgelost. En daarmee zegt u eigenlijk, de beurzen doen het weliswaar goed op dit moment. Maar dat verhult toch even werkelijk wat er in de werkelijke economie allemaal speelt. Precies, ja. Onderliggend uh, ja, moeten de, moet de schulden komen problematiek echt opgelost worden en uh, ja, we gaan maar heel langzaam de goede kant uit. Filip Marijn, econoom bij de Rabenbank. Dank voor uw toelichting. En zo gaan wij uh, verder praten hier bij de Radio 1 Sportzomer met Bert Vreeswijk, atletiekcoach over de tienkamp. Dit is de Radio 1 Sportzomer. de Detroit Spinners. We gaan heel even naar de Wheeler Temple. Zoals Timmerman kan het uh, cassettebandje met de Engelse volkslieden <laughs> ja, weer in. Ja hoor. We kunnen God save the Queen <laughs> weer gaan zingen. Samen trouwens met de Britse prinsen Harry en William zijn ook aanwezig hier. En zij zien de 20 jaar jonge Laura Trott haar tweede gouden medaille pakken. En de zesde gouden medaille voor Groot-Brittannië na acht onderdeel op de wielenbaan. Want ze wint het laatste onderdeel, die 500 meter. Dat niet alleen Sarah Hammer die aan de leiding ging. Na vijf van de zes onderdelen komt niet verder dan de vierde plaats. En daarmee verspeelt zij te veel punten. Laura Trott wint dus goud. Sarah Hammer pakt het zilver. En Annette Edmondson de bronzen medaille. Kirsten Wild wordt zesde op de het Olympisch Omnium, het eerste Olympisch Omnium bij de vrouwen. U heeft het mediaoverzicht nog van ons te goed. Na half zeven krijgt u dat te horen. Wij gaan namelijk nu praten over de tienkampers. Want vanaf morgen dan is het Olympisch Stadion twee dagen het podium voor deze tienkampers. Twee Nederlanders zitten daarbij, Ingmar Vos en Ilko Sint-Nicolaas... die sinds dit jaar het Nederlands record in bezit heeft. En Bert Vreeswijk, atletiekcoach, sportdocent, is auteur van het boek... Tienkamp totaal, Tom. Ja. Hou het even op voor uh, de camera. Handboek van de webcam. voor alle beginnende en gevorderde atleten. Radio1.nl ja, dus iedereen, uh, iedereen kan er naar kijken. Ja, Het wordt wel gezegd het allerswaarste atletiek onderdeel. Vindt u dat zelf ook? Nou, dat is heel moeilijk uh, om zo te zeggen. Het is wel een van de onderdelen waarvan je kunt zeggen... dat je moet echt zo verschrikkelijk allround zijn. Want als je de tienkamp bekijkt dan zijn de onderdelen die daarin zitten, die zijn zo divers... dat je moet dus coördinatie hebben, snelheid hebben, techniek hebben. Uh, als je bijvoorbeeld de 1500 meter, die er dan ook nog bij zit... die moeten ze dan ook nog ja, in de benen hebben. Uh, dus het is wel een nummer wat uh, verschrikkelijk moeilijk is... om... Uh, om voor te bereiden. Daar doen ze vaak jaren over. Tien jaar voordat je echt de top haalt. Voordat je lichaam is ingesteld op al die verschillende onderdelen. Ja, dat klopt. En uh, leuk is misschien om te vertellen... dat de Tienkamp eigenlijk uh, in feite uh, netto gezien... maar tien minuten duurt. De wedstrijd die uh, het weekend gaat plaatsvinden... namelijk dat uh, speelt zich af over zo'n twee keer acht uur... Uh, maar als je netto de tijd kijk, uh, kijkt, dan is het zo dat uh, een 100 meter en het verspringen en al die onderdelen, samen, dat de atleet bezig is, die moet eigenlijk. In, in, in no time moet hij, um, als een knip met de vingers, moet hij die prestatie neer. En schakelen. En, en zie je dat tienkampers vaak vanuit één discipline komen voordat ze hier aan beginnen? Dat was vroeger wel zo, maar tegenwoordig kan dat niet meer. Je kan als tienkamper uh, geen zwak nummer hebben, wil je met de wereldtop meedraaien. Deze sport is zo geëvolueerd, uh, die bestaat al zo lang... Uh, in de tijd misschien dat uh, Eve Kamerbeek uh, aan, aan, aan de uh, kan deed. Vijfde in Rome, zeggen wij uh, nog ja, even. Ja, dat klopt. En uh, dat was fantastisch. Maar als je zag dat Eef, die was de tijd ver vooruit. Die moest op een uh, gravelbaan lopen. Die sprong met een bamboestok of een stalenstok. Deze jongens die hebben hele andere omstandigheden. Het is niet te vergelijken. Maar het is wel een sport waarvan je kunt zeggen... ja dat is, dat is uh, uh, een ware uh, een kunst. Problemen vaak zitten in de tijd voor een tienkamper, want je moet tien onderdelen trainen. Je kan dat nooit zo doen als een specialist. Een specialist die moet zich echt op één onderdeel, die kan zeggen, nou ik ga die sprint helemaal aanscherpen. Voor een tienkamper onmogelijk, die zit altijd met het tijdgebrek. En dat is voor een coach de kunst. Voor een coach de kunst, even het publiek. Want het, het gaat altijd over twee dagen. Soms is er nauwelijks overzicht voor mensen. Bij dat slotonderdeel wordt het ineens ongelooflijk spectaculair. Maar krijgen zij de, de voldoening, wat u betreft, de voldoende waardering van het publiek... wel uiteindelijk de winnaar en zomaar als totale tienkamp? Ja. Ik ben van mening dat uh, eigenlijk uh, zou het, het grote publiek meer moeten weten hoe het spelletje in elkaar zit. Ja. Het gaat er namelijk om, uh, men heeft op een gegeven moment in de tijd bedacht dat uh, de sport uh, op een gegeven moment uh, in opgang kwam, dat uh, ze moesten een evenwichtige verdeling maken. En toen dachten ze, hoe kunnen we nou die tien nummers zo maken uh, dat we op een gegeven moment een eindwinnaar hebben? En uh, daarvoor hebben ze, uh, en dat zijn een aantal heren die daar uh, echt naar gekeken hebben, en toen hebben ze gekeken van naar de wereldrecords, de bestaande wereldrecords, op de tien nummers? Uh, en daar hebben ze een puntentabell op gezet. Uh, dat betekent dat de ene uh, atleet die in de 100 meter goed is, zoals een Aston Eaton, die maakt zoveel goed in die 100 meter, die kan met de specialisten mee, maar die kan niet werpen. Nou dat tussen haakjes. Maar, maar u een... zegt je zou beter in beeld moeten brengen... dus per onderdeel dat je een beetje weet wie ligt waar... maar die is daar wat zwakker in. Dat het ook meer gaat leven absolute, voor de mensen. Dat, dat zouden wij moeten... Even en, en, die, ja, de, de Nederlanders wil ik ook even ja. heen, want we hebben twee vijfde plaatsen in de historie. We doen nu met twee mensen mee. Ja. Waar gaan die om meedoen? Want dat zijn goede inkappers. Nou, dat, dat, uh, dat is wel leuk om, uh, om eens aan te tippen. Deze jongens, dat zijn jonge knapen. Die zijn nog uh, echt uh, in ontwikkeling. Uh, Elko en, uh, en uh, Ingmar die ontwikkelen zich ieder jaar weer met honderden punten. Uh, en deze jongens, die, uh, die zijn uh, ja, misschien straks in Rio zijn ze op in top... Want ja, het vergt jaren op. Want voor... zij zitten nog niet op die tien jaar. Zij zitten nog niet aan die tien jaar. Ze zeggen wel eens, een sporter in, in elke sport die technisch is, heb je 10.000 trainingsuren nodig om op een gegeven moment echt het maximale eruit te halen. Nou, daar zitten die jongens, die zitten daar gewoon nog niet aan. Uh, en ik denk dat uh, uh, Eelco met name, uh, die zou, en nu ben ik chauvinisme, chauvinistisch, die zou derde kunnen worden. Want de eerste twee plakken die zijn voor mij eigenlijk al bekend, uh, mits er uh, niets fout gaat. Uh, wat dan heeft u het over Aston Eaton? Aston Eaton, uh, die pas het wereldrecord uh, heeft verbeterd. Uh, en Trey Hardy heb je dan nog. Uh, dan heb je ook nog een Suarez uit Cuba. Die jongen die is ook uh, vreselijk goed. Uh, maar die nummer drie tot en met nummer elf, die zitten zo dicht bij elkaar... Er hoeft maar iets fout te gaan. En er kan zoveel fout gaan. Dat, uh, ja, daar hangt het een beetje vanaf. En we gaan natuurlijk duimen voor de jongens. Uh, maar als alles een beetje loopt. Zoals uh, in Gutses, uh, De wedstrijd die ik dan uh, in, in mei gevolgd heb. Ja, en alles loopt een beetje op rolletjes. Ja, dan schat ik hem uh, een, een, een plaats vijf toe. Uh, Elko en, uh, en Ingmar zou misschien bij de eerste tien kunnen komen. Maar dan moet alles echt... Goed gaan. En we hebben het met Daphne gezien, die begint al met een horde die ze aan Daphne Schippers. Ja, ja. Daphne, Schippers. Die, die meiden hebben het fantastisch gedaan, overigens tussen de wereldtop. Maar het zijn jonge meiden, die moeten ook nog groeien. Dus uh, we moeten geduld hebben. Maar zoals uh, net al gememoreerd werd... moet het grote publiek meer uh, ja, leren... Want... hoe moet je die tienkant nou kijken? Die informatie die ontbreekt ook. Ja, En heeft u het dan over, over de televisiekijker... of ook die 80.000 mensen in het stadion? Want vanochtend was ik uh, toevallig... of niet helemaal toevallig... want ja. we zijn op te spelen in het atletiekstadion... Ja. En... Als leek zit je daar dan. Je ziet opeens een speer door ja, de lucht ja, vliegen. En dan ja. gejuich in de linkerhoek En dan blijkt iemand ver te springen. Ja. Of sprong. Uh, ik wist ja. niet waar ik moest kijken. Maar nee. ik wist ook niet. Behalve het lopen waar het nou precies over ging. Ja dat klopt. Uh, ik heb ook de beelden gezien van NOS. Vond ik trouwens heel goed dat ze uh, voor elk nummer nu een, uh, een korte uh, uh, uitleg geven. Over hoe zit het in, springen in elkaar. Hoe zit het polstok. Waar gaat het om, om bij het polstok springen. En dat is een hele goede zaak. Uh, dat je op een gegeven moment de mensen informatie geeft hoe een nummer in elkaar zit ja. en waar het om draait. En dat en, zou dus in het stadion voor die 80.000 mensen... die ook niet alles van de Tienkamp weten, ook beter moeten. Zeker, dat. als we Nederlanders vragen van wat de buitenspelpositie is... dan weten 12, 13 miljoen Nederlanders wat buitenspel is. Alle huisvrouwen, alle, alle, alle kinderen van mijn school... die weten wat buitenspel is. Maar als we het over atletiek hebben... dan is die informatie die is nog niet, niet, niet optimaal wordt die gebracht. Ik heb nog één vraag voor u. De grootste tegenstander van een tienkamp, zei iemand mij wel eens... is de op de uh, uh, loer liggende blessure. Blessures horen bijna bij de tienkamp. We gaan ook weer mensen uitzien vallen. Is dat omdat dat juist alles van het lichaam vergt... in al die specifiek verschillende onderdelen? Ja. In de tienkamp gaat het natuurlijk over zulke uh, verschillende uh, fysieke eigenschappen. Uh, dus uh, snelheid, uitdanksvermogen, maar ook uh, kracht, explosie. En alles moet in één moment gebeuren. Die jongens die zijn uh, nu de laatste week hebben ze getaperd, dus die zijn uh, optimaal geprikkeld, maar dan moet alles in één keer. En al die onderdelen uh, die na elkaar plaatsvinden, die spier die wordt moe. En op een gegeven moment geeft die spier niet meer die flexibiliteit. En dan op een gegeven moment dan is het uh, hoe goed ben je fysiek voorbereid. En ik weet dat uh, Vince uh, de Lange, de coach uh, van, uh, van Eelco... Die heeft heel veel aandacht besteed aan, uh, aan, aan lenigheid. En daar draait het namelijk om. Je moet soepel blijven uh, door de verschillende onderdelen heen. Want zijn die onderdelen die volgorde is die wel eens veranderd? Um, in de loop der tijd? Ja, vroeger had je de, de, de vijfkamp. Uh, die hebben ze uiteindelijk geskipt... En, uh, wij hebben de 100 meter uh, het verspringen, het kogelstoot, hoog springen, 400 meter. Dat is de eerste dag. Het probleem zit er daar in de 400 meter. Die uh, wordt namelijk uh, onder zuurstofschuld gelopen. En dan de volgende dag moeten ze over die 1 meter 6 hoog worden. En heb je, dan, je eigenlijk nog last van die 400 meter? Dan staat die spier, die staat strak. En uh, dan, dan kan uh, ja, uh, een probleem ontstaan. Wij zouden heel lang met u kunnen doorpraten over die Tienkamp. Ja, maar de tijd zeker. staat ons dat niet helemaal nee, toe. Nee, nee. En iedereen die wat wil weten moet vooral dat boek Tienkamp ja, totaal ja, maar eens ja, ja. kopen. Het is, uh, het is uh, de informatiekijker in, Tienkamptotaal.nl. Maar ik heb nog één vraag aan u. Over 100 jaar Tienkamp. Wie is wat u betreft? U mag maar één naam noemen. De grootste tienkamp atleet uit de geschiedenis. Ik kan niet anders zeggen dat dat uh, Trey Hardy is uh, uh, op de tweede plaats. En, en, en toch al Aston Eaton, uh, ik kan, daar kun je niet omheen. Deze jongen die heeft uh, een aantal zwakke onderdelen. Maar ja, die jongen die heeft, uh, heeft uh, dik in de 9000 punten gescoord. En het moet, uh, het moet Aston Eaton zijn. In Engeland zullen ze zeggen dat u Deli Tom vergeten Ja, maar dat heeft, was ook een kanje. <laughs> Absolut, kanje. Absoluut, ze absoluut. Ik ga u ontzettend danken dat u ons een beetje wegwijs heeft willen maken... in dat schitterende sportonderdeel... waar wij met twee Nederlanders aan mee gaan doen op deze Olympische Spelen. Bert Vreeswijk, dank dat u hier wilde zijn. En wij Danku zullen we ons best doen dat allemaal duidelijk te maken morgen en overmorgen. Ja. Terug naar het baanwielrennen. Sebastian Timmerman. Ik zie twee dames op de baan die helemaal niet met elkaar overweg kunnen, uh, geen vriendinnen van elkaar zijn, dat in de aanloop naar dit Olympisch toernooi ook nog een keer duidelijk hebben laten blijken in de Australische en Britse pers. De Australische is Meers, de Britse is Victoria Pendleton en die wint echt met een dikte Die eerste sprint in de finale, het is uh, uh, zaak om twee keer van je tegenstandster uh, te winnen. Dus Vicky Pendleton, de Britse Olympisch kampioen van vier jaar geleden, heeft haar titel uh, nog niet met succes verdedigd, maar ze is er wel dicht. En wat een finale. Het was aftasten in de laatste bocht. Raakten ze elkaar. Weken allebei een beetje van de lijn af. Kwamen dus even in contact met elkaar. En ik dacht in die uitrijronde zullen ze elkaar nog een handje geven. Maar op het moment dat Meers naast Pendleton kwam. kijk Pendleton rigoureus naar links. Ik kijk jou niet aan. Straks gaan ze het nog een keer tegen elkaar opnemen. Maar het staat dus 1-0 voor Victoria Pendleton in de sprintfinale bij de vrouwen.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 Den Bosch maakt zich op voor de eerste huldiging van het Nederlandse Olympisch Team. Maandag, een dag na de sluiting van de Olympische Spelen, reizen de Nederlanders per trein van Londen naar Den Bosch. En dinsdag worden de sporters in Den Haag ontvangen door premier Rutte. In december volgt nog een huldiging bij koningin Beatrix.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 De Wageningen Universiteit vraagt mensen rattenkeutels op te sturen. De universiteit onderzoekt de resistentie van rioolratten. Die zijn steeds beter bestand tegen het bestaande rattengif. En dat is gevaarlijk, omdat ze ziekte kunnen overbrengen, zoals de ziekte van Wijl. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dan nu het weer. Hier is Willemijn Hubert. Vandaag bleef het een tijd lang een flink bewolk boven Nederland... en vooral in de ochtend en middag vielen er lokaal ook stevige buien. Op dit moment is het wat droger, maar niet overal... want vanuit het westen trekken er nieuwe buien het land in... en daar heeft u vooral aan de kust al mee te maken. Vannacht klaart het lokaal op, Landinwaarts kan er ook wat mist ontstaan... en het koelt af naar een graad of 13. En morgen gaan twee hoge drukgebieden, één boven midden Frankrijk en één ten westen van Schotland, samensmelten. En dat gebeurt boven de Britse eilanden en heeft vanaf donderdag ook invloed op het weer in Nederland. Het wordt dan droger en ook zonniger. Morgen nog niet, morgen overdag is er nog steeds vrij veel bewolking... en vooral in het zuiden met mogelijk wat lichte regen, terwijl er in het noorden en noordoosten een aantal buien vallen. Het wordt misschien iets warmer dan vandaag, een graadje maar, zo'n 19 tot 21 graden... en er waait een zwak tot matige noordwestenwind. Maar vanaf donderdag overheerst dan het droge weer en dan gaat de zon flink schijnen. Het kwik blijft in eerste instantie nog rond de 20-21 graden schommelen. Maar later in de week draait de wind wat naar het oosten. En dat zorgt bij ons voor een stijging van de temperatuur. Met in het weekend lokaal ook zomerse waarden. ABB verkeersinformatie. Hier staan zeven files. De meeste vertraging heeft het verkeer op de wegen rond Arnhem. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen op de A12. De weg is van Utrecht naar Arnhem dicht tussen knopen Grijshoort en Arnhem-Noord. Er staat 7 kilometer file. En daardoor ook een file de andere kant op. Op de A12 van Duitse grens naar Utrecht. Voor Knoop het Grijshoort 2 kilometer. De reisrook is daar dicht. Op de A50 Os richting Arnhem staat het daardoor ook stil. Tussen Rehnke en Knoop het Grijshoort 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Natuurlijk straks het vervolg van het baanwielrennen. En in Aan de lijn gaan wij praten met Ruud Bosgraaf en Hero Brinkman. Eerst de asbestflats in Utrecht. Want de bewoners van een kleine honderd flats daar... moeten nog weken wachten voordat ze terug naar huis kunnen. Ze werden een tijdje terug geëvacueerd vanwege asbestvervuiling. 48 flatsen in de wijk Nale-Eiland zijn inmiddels vrijgegeven... Daarvan zijn de bewoners teruggekeerd, een aantal dus nog niet. Verslaggever Matthijs van de Wiel praat hierover met de burgemeester. Meneer Wolfsen, zijn alle mensen die al wel terug naar huis zijn gekeerd... zijn die eigenlijk allemaal zonder protest en zonder zorgen... terug naar hun woning gegaan? Ja, zonder protest. Mensen zijn, vinden het toch weer fijn om terug te zijn... in hun eigen woning, in hun eigen keuken en in hun eigen bed vanzelfsprekend. Zijn... En iedereen durft ook? Ja, eigenlijk iedereen durft het, maar er zijn nog wel veel vragen... en zorgen over de gezondheid, uh, hoe is het zo gekomen... Uh, nou, men is denk ik helemaal pas gerustgesteld als alle onderzoeken achter de rug zijn. Als alle bewoners weer terug zijn. En men al rust kan terugkijken op deze periode. Er zijn best nog redelijk wat bezorgde mensen. 48 woningen zijn vrijgegeven. Voor een klein 100 woningen geldt dat nog niet. Um, waarom kunnen die nog niet terug? Waarom de ene groep wel en de andere nog niet? Wat er gefaseerd wordt gewerkt. Het ene flatgebouw is nu helemaal vrijgegeven. De eigen woningen zijn ook grotendeels vrijgegeven. Die niet van de woningcorporaties zijn? Die niet van de woningbouwcorporaties zijn, maar de mensen wel van in hotels hebben gelogeerd of elders. En van de twee flatgebouwen zijn nu alle gesprekken gevoerd met de bewoners uit één van die flatgebouwen. En de andere uh, groep zal volgende week uh, meegesproken gaan worden. Dus het gaat echt in fase. Ja, maar wanneer kunnen ze terug? Ja, Dat hangt dus af van de uitkomsten van die resultaten... van de onderzoeken van volgende week. Dus, uh, was, uh... Hoe moet ik me dat voorstellen? Deskundigen die echt ieder hoekje van die woningen afstruinen... om, om te zoeken naar echt het kleinste vezeltje asbest. Ja, alle woningen... Dat is nog niet volbracht, dat onderzoek. Nee, precies. In alle woningen worden alle kamers onderzocht. Nou, Dat zijn duizenden monsters... En er wordt ook per kamer een tekening gemaakt, wat waren ze gevonden of wat niet. En in die middelste flat, daar moeten nu zeven woningen van worden schoongemaakt Of helemaal, of voor een gedeelte. En dan moet er weer een saneringsplan worden gemaakt... Er moet weer worden goedgekeurd. Ja. Kortom, dat duurt weken. Dat kan nog enige weken duren in totaal. Enige weken, de woningcorporatie zei vandaag, misschien maken we eerst de renovatie van het flatgebouw ook af. Ja, dat is niet binnen twee weken klaar, toch? Nee, dat klopt. En er zijn, uh, dat is op verzoek van de bewoners. Want de bewoners zeggen, dat is natuurlijk ontzettend ingrijpend als je een tijdje uit je woning moet. Als ze nu terug zouden moeten naar een woning en vervolgens wordt er weer gestart met de renovatiewerkzaamheden. Dat boezemt angst in. Ja, nou nee, dan zitten ze weer een tijdje in overlast. En dat is natuurlijk heel vervelend als je een tijdje geen toilet of zo Dus hebben gevraagd willen ons ons wat extra service verlenen... en dan eerst ook een renovatie afmaken voordat we definitief teruggaan. U heeft een weblog geschreven op de site van de gemeente... waarin u het heeft over asbest een, een erfenis uit het verleden, een vervelende erfenis... Ja, dus er zijn heel veel woningen in Nederland uh, waar asbest in aanwezig is. Daar zijn we nog lang niet klaar mee. U schrijft ook over uw racefiets in Engeland. Dat u die binnenkort hoopt uh, op te halen, uw fiets. Hij staat daar goed vast. Waarom schrijft u dat? Ja, die staat er nog, uh, die moet ik nog op enige moment een keer ja. weer gaan ophalen. Waarom weg? vertelt u dat op uw weblog? Omdat ik dan nog een paar dagen even weg ben. Maar bent u niet bang dat mensen dan weer gaan zeggen... wat is die wolfse toch onhandig? Nu heeft hij het over zijn fiets en zijn vakantie. Terwijl die mensen niet terug naar huis kunnen, nee, ik... niet. Nee, ik heb het juist niet over, fietsen, over de vakantie. ook niet over de. Fietsen. Hij ik... toch over die fiets? Ja, hij moet, die moet ik op of moment nog ophalen. Die staat daar nog. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Nou, toen vond de voorlichters dat het tijd om was. voor dit interview met burgemeester Wolfsen van Utrecht. Het mediaoverzicht. Nog 36 dagen tot het politieke krachtenveld in Nederland... voor de vijfde keer in tien jaar wordt opgeschud. Maar hoe ingrijpend de verkiezingsuitslag van 12 september ook kan worden... de politieke partijen houden zich nog op de vlakte. NRC Handelsblad merkt op, uh, merkt op dat de afgelopen dagen pas... de eerste voorzetjes kwamen voor de campagne na weken van kalmte. VVDA-voorzitter Spekman noemde in NRC de VVD slecht voor de economie en tegen het asociale aan. CDA-leider Van Haarsman Buma concludeerde in de Leeuwarden Courant dat zijn partij voor het eerst moet vechten voor elke stem. SP-leider Roemer zegt gisteren in Nieuwsuur dat hij niet mee wil werken aan een eventuele gedoogconstructie. Maar de NSC vindt het allemaal wat slapjes en voor wie wil scoren doet de krant wat suggesties. Bijvoorbeeld vraagt de SP hoe extreem de meest linkse partij van het land nu echt is. Spreekt de VVD aan op het feit dat het kabinet na anderhalf jaar alweer viel. Zet de P van de A neer als de partij die het contact met de achterband achterban kwijt is. Vraagt de PVV waarom de aandacht is verschoven van de islam naar Europa. En constateert dat het CDA een leider heeft die nog maar weinig echt kennen. Verzekeraars denken dat de premies voor inboedel- en opstalverzekeringen... met enkele tientjes omhoog zullen moeten. Dat is het gevolg van de toenemende schade aan woningen door noodweer. Daarover schrijft het parool. Alleen al bij verzekeringssite Indipender... werden de eerste zeven maanden van dit jaar meer schades geclaimd... dan in heel 2011. Er is ook steeds vaker sprake van extreem weer. Dit weekend nog trokken stevige onweersbuien over het land. Gisteren werd voor heel Nederland code geel afgegeven... en stonden in Noord-Holland tuinen blank. De schade ontstaat meestal door overgelopen... Gelopen dakgoten en ondergelopen souterrains. Niet alleen het aantal schadeclaims stijgt door het extreme rivier... ook de omvang van de schade. Een paar maanden geleden heeft een aantal verzekeraars... daarom de premie al verhoogd. De verwachting is dat ze dat nog een keer zullen doen... en dat andere verzekeraars het voorbeeld zullen volgen. Westerse regeringen, mensenrechtengroeperingen... en artiesten als de Red Hot Chili Peppers en Madonna... zijn verontwaardigd over het proces tegen de Russische punkband Pussy Riot. Er is drie jaar cel geëist tegen de drie bandleden... die op het altaar van een Russisch orthodoxe kerk en anti poetin lied zongen. Madonna, die vanavond optreedt in Moskou, vindt dat kunst altijd een weerspiegeling is van de sociale omstandigheden in een land. I think art should be political. I think art is historically speaking art always reflects what's going on socially. So for me it's hard to separate the idea of being an artist and being political. You know, my whole career I've always promoted freedom of expression, freedom of speech. So obviously um, I think what's happening to them is unfair. Ja, Madonna hier, geïnterviewd door de BBC, uh, vindt het proces tegen Pussy, Pussy Riot oneerlijk. Misschien dat ze daar tijdens het concert in Moskou nog iets over gaat zeggen. Het vermoeden is van wel. Blik over de grens. De Vlaamse krant de Morgen kijkt op zijn website naar de steun... die de Amerikaanse presidentskandidaten krijgen van beroemdheden. Want voor de kandidaten die naar het Witte Huis willen of er willen blijven... is het belangrijk zoveel mogelijk klinkende namen achter zich te krijgen. De Morgen heeft een lijstje gemaakt. Afgelopen weekend sprak acteur en regisseur Clint Eastwood... zijn steun uit voor de Republikein Mitt Romney. En hij is niet de enige, hoewel Hollywood over het algemeen wat links is, zeker democratisch georiënteerd. Want ook acteur Robert Duval steunt Romney. Barack Obama heeft ook een flinke lijst met acteurs die hem steunen, zoals George Clooney, Will Smith en Antonia Banderas. Fotomodel Cindy Crawford is overgelopen. Vier jaar geleden steunde ze Obama. Maar nu is het geld gedoteerd aan het campagneteam van Romney. De Radio 1 Sportzomer. Aan de Lijn. En Aan de Lijn gaat vandaag over de vreemdelingenbewaring in Nederland. De nationale ombudsman Alex Brennekmeijer stelt in een rapport dat hij een inhumaan is. De stelling luidt daarom vreemdelingendetentie moet humaner. We hebben contact met Ruud Bosgraaf van Amnesty International. Goedenavond. Goedenavond. En bent u het hiermee eens dat het humaner moet uh, ik ben het hier helemaal mee eens. Want het bevestigt wat Amnesty de afgelopen vier jaar... in allerlei rapporten al heeft, uh, heeft vastgelegd. Vreemdelingen moeten eigenlijk niet in detentie zitten. Want als dat toch het geval is uh, in afwachting van uitzetting... dan moet dat zo kortdurend zijn. En uh, dan moet, het, moet je ervoor zorgen dat het regime... dus de omstandigheden waarom ze gevangen zitten... zo goed mogelijk zijn. En dat is in Nederland absoluut niet het geval. Want misschien is het goed om daar even op in te gaan. Uh, voor de mensen die daar geen beeld bij hebben. In, in welke omstandigheden... Uh, Wacht je op je uitzetting? Nou ja, Je bent uh, afgewezen als asielzoeker... of je bent sowieso illegaal in Nederland... en hebt nooit uh, geprobeerd een verblijfsvergunning te krijgen. Je hebt je verblijfsvergunning laten verlopen. Dan moet je... Het land uit. Dat vindt Amnesty overigens ook. Uh, dat is niet altijd makkelijk. Mensen willen dat vaak niet. Maar ook landen waar ze naar teruggestuurd worden werken lang niet altijd mee. willen mensen nee. soms gewoon helemaal niet terug hebben. En dan worden ze vastgezet. Dat kan tot maximaal 18 maanden. Dat is een Europese richtlijn. Uh, vaak is het zo dat mensen een tijdje vastzitten. Je wordt opgepakt bij een controle op straat bijvoorbeeld. In de tram of in de bus. Zit je vast. Uh, soms word je na een tijdje weer vrijgelaten. Dan word je weer teruggestuurd. En een als we dan even vastgepakt. naar die omstandigheden gaan? Door. Ja, als we dan even omstandigheden... gaan. Wa bedoel, waar zit je dan? In wat voor nou ruimte ja, je zit je? In een, je zit in een, uh, in, in een detentiecentrum met een, uh, ja, een, een regime, zoals dat heet. Dus omstandigheden die uh, strenger zijn vaak dan in een, in een strafgevangenis. En het gaat hier om mensen die uh, ja, niet crimineel zijn, niet veroordeeld zijn ergens voor. Je zit 16 uur per dag uh, opgesloten in een kleine ruimte, uh, 2 bij 5 meter, vaak met, uh, met twee mensen, soms meer. Je mag twee uur per week bezoek ontvangen. Je mag uh, je mag niet uh, je mag niet werken. Er is heel weinig uh, recreatie. Uh, nou ja, en zo zit je maanden vast. Uh, en en soms kom je dus wel vrij, word je opeens vrijgelaten. Maar ja, je kan zo weer opgepakt worden en weer gevangen gezet worden. En dat nou, dat geeft moet natuurlijk... niet. Onzekerheid. Dat geeft onzekerheid en vooral ook omdat er uh, wel alternatieven daarvoor zijn. Daar is minister Leers ook wel mee bezig. Dat gaat wat langzaam en, en traag. Dat zegt uh, de Nationale Ombudsman in zijn rapport ook. Uh, hier zou mensen zich kunnen laten melden of een waarborgsom laten betalen... of een elektronisch toezicht uh, regelen. Dan hoef je ze niet, uh, niet vast te zetten, want dat is helemaal niet nodig. We gaan er ook over praten met uh, Hero Brinkman van Democratisch Politiek Keerpunt. Meneer Brinkman, goedenavond. Goedenavond. Um, ja, als ik aan u die stelling voorleg, vreemdelingen detentie moet humaner, en u heeft de argumenten net gehoord, wat is uw mening dan? Nou, waar ik het in ieder geval wel met uh, meneer Bosgraaf uh, mee eens ben, is dat de procedures veel en veel korter moeten. Uh, wat mij betreft moet uh, die uitzettingsprocedure uh, het liefst binnen een paar maanden opgelost worden. Waar ik het absoluut niet mee eens ben, is met het feit dat gesteld wordt dat men eigenlijk uh, ervoor moet schrijven dat mensen helemaal niet in detentie uh, hoeven te gaan. Uh, ik ben uh, 22 jaar politieman in Amsterdam geweest en ik weet hoeveel illegalen uh, er daar rondlopen, uh, waar de politie heel veel aan gedaan heeft, maar uiteindelijk uh, uh, heeft dat uh, toe geleid dat ook die mensen allemaal weer terugkwamen. En ik weet ook hoeveel van die illegalen er uiteindelijk ook in de criminaliteit zijn terechtgekomen, wat op zich natuurlijk niet zo heel vreemd is als je illegaal bent kun je bij, bijna nooit uh, of op een legale manier aan je geld komen. Dus uh, dat is een groot probleem. En dat is ook een groot dilemma waar natuurlijk de overheid uh, mee zit... Um, en uh, ja, dat betekent dat uh, wat mij betreft in ieder geval uh, het niet in, in detentie zetten uh, voor mij onbespreekbaar is. Ik uh, uh, moet er ook even bij zeggen, deze mensen werken niet mee aan hun uitzetting. Uh, en dat is natuurlijk uh, in wat, wat dat betreft een, een puur persoonlijke keuze. En het is ook een keuze wat dat betreft dat het gevolg dan is dat ze in detentie gezet worden. Maar nou zetten wij uh, normaal gesproken mensen uh, vanwege criminaliteit in detentie. Wil u dit dan niet meewerken aan uitzendingen uiteindelijk onder criminaliteitsgraad? Nou, ik ben inderdaad uh, voor het, um, uh, het strafbaar stellen van illegaliteit. Uh, ook het vorige kabinet heeft daar uh, plannen voor, uh, voor uh, ontwikkeld. Uh, ik ben daar een voorstander van. Niet alleen om het feit dat ik het misdrijf vind... op het moment dat je illegaal hier in Nederland bent... en je evengoed niet teruggaat naar het land waar je thuis hoort. Uh, uh, dat vind ik namelijk een strafbaar feit. Uh, en dat zou ook in de wet zo uh, verankerd moeten zijn. Maar daar komt nog even bij. Op het moment dat het geen strafbaar feit is... kan de politie iemand die die op straat aantreft en waarvan die strik het vermoeden heeft dat het een illegaal betreft, omdat hij gelijk misschien op foto's van, uh, van, een, uh, van een dossier van, uh, van illegalen, die kan hij vervolgens nog steeds niet naar de naam en naar de personalia vragen, want uh, daar heeft hij op, op zich uh, geen recht toe, want het is geen strafbaar feit. Kortom, uh, uh, uh, uh, uh, Dat is het verhaal van het Kip en dan dat neemt niet weg. Uh, uh, wa wa wat ik ook bestrijd is het feit dat men het zo ontzettend slecht heeft hier in het land in detentie. Ik ben uh, bijvoorbeeld ook naar Denemarken geweest uh, uh, om, uh, om mensen daar te bekijken hoe zij, uh, hoe zij uh, eraan toe zijn in, uh, in, uh, in, uh, in, in detentie uh, voor de, de uh, vreemdelingenbewaring. En uh, ja, dat is vergelijkbaar met Nederland. Wij doen het wat dat betreft helemaal nog niet zo slecht. Het enige slechte wat wij doen, dat zijn de procedures en die moeten drastisch omlaag. Want, want zoals meneer Bosgraaf zegt, hè, dat ze daar uh, vastzitten, niet mogen werken, uh, nou ja, in een kleine ruimte zitten, daarvan zegt u, ja, dat is nou een mooie lot als je niet meewerkt? Ja, nou, ja, inderdaad, het is een keuze. En mensen willen niet meewerken aan de uitzetting, de rechter heeft een uitspraak gedaan, namelijk, u bent hier illegaal, u behoort hier niet te zijn, u moet terug naar het land. En daar waar u niet meewerkt, ja... Wie niet horen wil, moet maar op de blaren zitten. Dat ja, lijkt meneer, niet meer dan meneer Bosgraaf? Ik moet zeggen. Overigens over dat werk zijnde... Het, het zou natuurlijk te gek voor woorden zijn... Uh, als wij in dit land waar wij... Uh, o, o, o, zeker in deze tijd van een crisis... hoge werkloosheid hebben... dat wij illegalen uh, aan het werk zetten... om, uh, om, uh, om volgertieren... en uh, om wat geld bij te verdienen. Dat zou, ja. denk ik, een heel slecht signaal zijn. En meneer Bosgraaf? Ja? Nou, wat, wat, wat vindt u daarvan, dat dat een slecht signaal is? Nou, kijk, ik heb het om even op meneer Brinkman te reageren. Ook niet gezegd dat je nooit iemand gevangen zou kunnen zetten. Er zal altijd een kleine groep zijn waarbij je dat wel moet doen. Maar waar het om gaat is dat er voldoende alternatieven zijn. Wij hebben onderzoek gedaan in Australië, in Engeland, in Zweden, in België, en dan zie je dat het op een hele goede manier anders kan dat je maar een hele kleine groep vast zult zult moeten zetten. Dus dat is niet nodig. Kijk, het, als je mensen op een humane wijze wilt behandelen en ook illegaal. We hebben nou eenmaal mensenrechten. Nederland heeft internationale verdragen ondertekend waar we aan, uh, aan gehouden zijn. Daar zie ik niet in waarom je die mensen zo lang zou moeten opsluiten waarom ze niet zouden mogen werken, wat meer mogen recreëren... toegang tot internet, et cetera, mogen, mogen hebben. Uh, het zijn nogmaals mensen die, uh, die niks uh, misdaan hebben, die uh, niet crimineel zijn. Uh, ik, ik hoor dat meneer Brinkman is voor strafbaarstelling van illegaliteit. Amnesty is daar per definitie tegen, zoals u zult, uh, zult begrijpen. Dus ik denk dat het heel, op een heel andere manier kan. En we zien eigenlijk vandaag aan het rapport van de ombudsman... die met alles en iedereen gesproken heeft... dat het ook niet zo heel moeilijk is om dit anders uh, te organiseren. En dan blijven we het eens denk ik, de heer Brinkman, en Amnesty dat uh, zeker uh, het sluitstuk van, van een vreemdelingenbeleid is dat mensen het land uit moeten. Men werkt vaak zelf niet mee, niet altijd, maar nogmaals, uh, er zijn ook landen genoeg die, uh, die ze niet terugnemen. Dat is een groot probleem, maar wij zeggen dan van in afwachting van hoe je dat oplost, dat is niet zo heel eenvoudig. Dat vereist ook gesprekken met allerlei landen om mensen terug te trekken. Terug te nemen. Het betreft ook uh, vreemdelingen die, die het betreft proberen uh, ervan te overtuigen dat ze terug moeten. Soms misschien ook met, uh, met zachte dwang. Maar doe dat dan en sluit ze in de tussentijd niet iedere keer op, maar zoek naar alternatieven. Laat ze zich melden, laat uh, regel uh, elektronisch toezicht. En dat kan in Australië, Zweden, België, Engeland kan dat ook. Waarom zou dat in Nederland niet kunnen? En dan, uh, ja, dan, dan zijn we op een, op een veel verstandiger en humanere wijze bezig. Ruud Boschaaf van Amnesty International, Hero Brinkman. Op sommige punten gaat u elkaar vinden, op een aantal andere ook helemaal niet. Wij danken u beiden voor uw duidelijke toelichting van uw standpunt. En om mee te werken bij ons aan de discussie over de stelling van de dag. Vreemdelingen-detentie moet humaner. Beiden zeer dank. Ik kijk even op de website. Uh, er is gestemd, bijna 300 mensen. U kunt de hele avond nog stemmen. www.radio1.nl 54% is het ermee eens dat het vreemdelingen-detentie dat dat humaner moet. 46% is het. Oneens. Dan gaan we weer naar het baanwielrennen, Sebastian Timmerman. Want ja, vertel het maar. Ja, ik kijk naar huilende vrouwen. Uh, uh, zowel Anna Meers als Victoria Pendleton. En uh, huilend van vreugde is Anna Meers uit Australië. Zij is olympisch kampioen geworden op de sprint in twee heats. En dan zul je misschien zeggen, Tom, hoe kan het nou? Want Pendleton won toch niet die eerste heat ja. van Meers. Dat klopt ook, alleen eh, nadat de jury een aantal keer... de beelden van die laatste bocht had bekeken... besloot men om Pendleton terug te zetten... omdat ze te veel van haar lijn was uh, afgeweken. En Meers dus die zegen uit die eerste heat te geven. En Anna Meers verslaat Victoria Pendleton dankzij een krachtige versnelling. Een halve ronde voor het einde waar, ze ge waar Pendleton geen antwoord uh, op had. Verslaat ze, zei de Pendleton, dus in die tweede heat. En zo gaat de Olympische titel niet naar Groot-Brittannië, niet naar Victoria Pendleton... maar naar Anna Meers, de sprinster, die al een keer ook wereldkampioen was op dit onderdeel. Ze kan het bijna niet geloven, valt iedereen die ze tegenkomt in een Australisch tenue op dit moment in de armen. En Victoria Pendleton staat uh, collega's van de Britse televisie te woord. Haar carrière zit erop. Ze heeft Ta carrière beëindigd met een Olympische titel op de Keirin. Maar geen goud dus op de sprint. Dat gaat naar en naar meer zilver voor Pendleton. De Chinese Guo won het brons. De eerste mannen van de Keirin komen weer de baan op. Dit is niet de grote finale. We gaan eerst kijken naar de finale voor 7 tot en met 12. Met alle respect, het gaat ons natuurlijk vooral om de grote finale. Een, uh, ja, over een minuut of 5, 6, zo lang zal het ongeveer nog duren. Dan krijgen we Teunmulder in de baan met vijf sterke sprinters, krachtpatsers naast hem en moet Wilde gaan proberen het baantoernooi af te sluiten. Met eindelijk die langverwachte medaille voor Nederland. Radio 1 blijft erbij. Want dat zou mooi zijn. Nog een bronzen medaille. Hè? Je zei eerder dat uh, zou erin kunnen zitten. Uh, brons pakte ook de dresseurploeg vandaag. Adelinde Cornelissen, Edward Gal en Ankie van Grunsven Moesten Groot-Brittannië en Duitsland voor zich dulden. Dat wel. Voor Ankie van Grunsven was het natuurlijk een mooie beloning. Ze was uh, speciaal teruggekomen om dit team te ondersteunen. Het is gelukt. Uh, mijn doel voor deze Olympiade is bereikt Dan uh, ja, wat ik blij mee was dat het ook echt goed liep vandaag. Super trots op Salinero. En uh, je gaat toch ook nog voor de derde proef, de kuur op muziek. En uh, daar ga je gewoon dan heel losjes in. Ja, ik heb uh, niks te verdienen en niks te verliezen. Dus ik ga gewoon uh, mijn allerlaatste proef ooit en ga lekker genieten. Ik ga nog één keer je leeftijd noemen, 44, en daarmee de ja, oudste van het Nederlands Olympisch team. En je paard 18 jaar op een hele respectabele leeftijd. Is dit nou de Olympische Spelen van de jonge combinaties, van jonge paarden, jonge ruiters? Want ja, als je ziet wat uh, aan, aan de leiding staat, Charlotte Dujardin met Valegro, uh, het blijft maar tien regenen. Is dat terecht? Uh, ik ben geen jury en uh, het was een mooie, knappe proef. Voor mezelf dacht ik, ik had wel af en toe een puntje meer bij mogen zijn. Maar oké, okay, maakt me ook niet echt uit. Uh, het doel is binnen en we moet ik verder niet te veel zeuren. Ik heb lekker gereden en dat was ook belangrijk. Maar de jonge mensen komen die er inderdaad aan. En uh, ja. wat betreft Nederland, ja. hebben we er genoeg? Uh, Nederland hebben we niet genoeg, want dan uh, had ik hier niet mee moeten rijden. Dus uh, in Nederland moet het wel echt aankomen. Maar andere landen zien goede paarden, jonge ruiters. Ja, super voor de sport. Peter Black, heb je hier ook nog zien rijden, jouw uh, oude paard, en uh, tevreden? Ja, was tevreden. Maar meisje was 19 en uh, ja, goed, uh, de eerste, uh, half jaar geleden de eerste Grand Prix ongeveer. En dan hier op Olympisch niveau is dat gewoon twee goede proeven neergezet. Dus daar uh, was ik ook absoluut tevreden over, ja. Welke kuur gaan we van je zien? Uh, die wat Wiebi voor mij gemaakt heeft. Want uh, ja, ik vind zelf toch een hele mooie kuur. En die heb ik in de Hoofddoop bij Rotterdam ook gereden. En uh, die ga ik uh, donderdag nog een keer laten zien. Dat was uh, Ankie van Grunzen. brengt ons zo langzamerhand richting het nieuws Aha. van 7 uur. We hebben nog een uh, mooie avond voor ons. We zijn in afwachting, zoals we net al zeiden, van Teun Mulder. De kleine finale loopt naar de nummer 7 tot en met 12. Later op de avond ook. Want denkt u, u doen ze alleen dingen uit Londen en het nieuws? Nee, wordt in Nederland ook gevoetbald, weet u wel. Feyenoord ontvangt Dynamo Kiev in de derde voorronde van de Champions League. De uitwedstrijd ging met 2-1 verloren. Dus er moet gescoord worden in Rotterdam, maar bijvoorbeeld. 1-0 zou voldoende kunnen zijn. Vanaf 8 uur is ook de wedstrijd Feyenoord-Dynamo Kiev nemen wij natuurlijk mee in de programmering. En komend uur is bij ons de gast. Even los van de Olympische Spelen, Jaap de Hoop Scheffer. We praten met hem natuurlijk over Syrië. Over uh, het CDA gaan we het ook over hebben. En volgens ons is hij ook wel een sportliefhebber. Ja, ik denk dat wij hem ook nog wel kunnen verleiden... om het een en ander over de Olympische Spelen te zeggen. Het is in ieder geval een grote wielerliefhebber. Dat uh, is een ding wat zeker is. We dus, hebben hem wel eens bij het voetbal gezien. Korte om... Volgens mij loopt hij hard. Gaat helemaal goed komen. Passende gast, nieuws en sport. Want dat is wat de hele week hand in hand gaf. Dag in, dag uit, uur in, uur uit. Op Radio 1 Sportzomer. Tot zo. Daar komt de casino als eerste. Die pakt hij, dan komt de tweede erachteraan. Die pakt hij ook. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, want... ja, die heeft hij. Nou, die drie vluchtelementen die heeft hij te pakken. Maar nu nu moet hij het netjes uit gaan maken natuurlijk. Ja. Hij staat, hij staat, hij staat. Ja, Epke Zonderland ja. staat en dan gaan de vuist omhoog. Tot en met 12 augustus Londen 2012. Maar nu de score van Epke Zonderland. Wat gaat het worden? Volgt de Olympische Spelen van dag tot dag bij de Radio 1 Sportshow. Yeah! Hij heeft het! Zonderland heeft het goud te pakken! Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Stadsfestival Zwolle. Muziek en theater rond de gracht. 1 tot en met 8 september. Kijk op beeldvanoverijssel.nl. Ik ben niet veel op de zaak, maar ik wil toch graag op elk moment van de dag mijn e-mail kunnen checken. Maar hoe dan?